De premier hoopt dat minstens 90% van de Slowaken meedoen. In Ridderkerk is vanmiddag een auto beschoten op een parkeerterrein van een supermarkt. Eén inzittende kwam om het leven en een ander is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto met de slachtoffers werd twee kilometer verderop gevonden. De politie vermoedt dat de gewonde mannen naar de schietpartij nog zijn gaan rijden. Later op de middag werden in Rotterdam een man van 33 en een vrouw van 32 aangehouden in verband met de schietpartij... Over het motief is nog niets duidelijk. Bij een demonstratie in Den Bosch tegen de coronamaatregelen heeft de politie twee mensen aangehouden. Eén vanwege belediging en de ander kon geen identiteitsbewijs laten zien. De politie heeft de demonstratie vroegtijdig beëindigd... omdat de tientallen deelnemers zich volgens de gemeente niet aan de gemaakte afspraken hielden. De ME werd ingezet om te voorkomen dat de demonstranten naar het centrum van Den Bosch liepen. Het knippatroon om zelf mondkapjes te maken dat maandenlang op de site van de Rijksoverheid stond, was te groot. Het tv-programma Kassa ontdekte dat er een fout was gemaakt bij het omrekenen van inches naar centimeters. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de fout toegegeven en een nieuw patroon online gezet. Het weer, vanavond zijn er opklaringen, maar hier en daar kan er ook een spat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden.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 ...in de tweede uur van entertainment voor Joep... ...106.9, 104.5 op de kabel... ...DAB Plus, 6A... ...en natuurlijk op de kabelkrant hier in Zandvoort... ...op kanaaltje 40 Digitaal. En we hebben natuurlijk, zoals beloofd... ...ja, weer iemand aan de telefoon... ...en dat is Ré, -Ré een hele goede avond. Ja, goedenavond weer. Ja, goedenavond weer. Ja, het is uh, zijn we weer keer. Ja, zijn we zijn weer. <laughs> Alleen dit keer niet in de zomer... <laughs> Nee, dat is wel jammer. Maar ja, ja weet je, uh, ieder tijd heeft wel wat. Uh, ja, ik zeg altijd: alles heeft zijn charme, zie is, is het, is het, uh, het jaargetijde, is het leeftijd, is het. Uh, maakt niet uit wat. Hou <lacht> op, hou <haal> op. <lacht> ja, hey. goed. Ja, ga met me mee. Ja. ja. Nou ja, dan zou ik, ja. zou ik, zou, zou ik zeggen: waarheen. <lacht> ja. Nou, de kroeg gaat niet. Nee, helaas. <laughs> de kroeg gaat hij, de restaurant gaat hij? Nee. Het was eigenlijk een beetje, in de, in de, in de zomertijd zei ouders van je moet toch een plaatje eigenlijk, een beetje een vrolijk nummertje maken. Ja. Ja, en toen hadden we zoiets van ja, wat kun je doen? En toen kwam hij een beetje, dan gaan we een beetje pingelen en hij zit achter de achter die keyboard, weet je wel. Ja. En toen kwam hij met een vrolijk deuntje. Hij zei, oh en toen zei hij een beetje, nou zus en zo. En toen, hij zei, ga jij daar eens een tekst op maken en dan uh, maak het een beetje vrolijk. dus... Ja, toen ben ik een tekstje gaan maken... en toen kwam ik hier eigenlijk mee, weet je. Zo een ja. beetje, ja. Vrolijk liedje gewoon. Ja, nou ja, dat, dat hebben we nu wel nodig, toch? Nou, inderdaad. Ja. En ik moet zeggen, want hij is 5 augustus uitgekomen... en toen was het nog lekker weer natuurlijk. Ja, klopt, ja. Dus dat is gewoon het voordeel geweest... dat hij in het mooie weer nog uitkwam... en dat we best nog wel wat mooie dagen hebben gehad. Ja. En, en dat mensen, ja, weet je, mensen zaten toch... veel mensen konden niet op vakantie in de zomer... of durven ze niet, hè, in verband met corona... ja, ja. ja. En elf ze mogen nu weer niet. Dus ja, dan heb je toch een klein beetje het gevoel dat je... Ja, een beetje het vakantiegevoel daarbij mensen kunt brengen. Ja, ja, weet je wat het is? Ja, je kan wel op vakantie gaan. Dat is het probleem niet. Nee. Maar het probleem ligt hem uh, daar. Dus als je uh, terugkomt, dan moet je dus eventjes in quarantaine. En uh, ja... Als je met vliegtuig gaat, is de kans uh, aanwezig dat ze niet heen en weer vliegen. Dus dan nee, moet je klopt. anders thuis zien te komen. En je ja, bent niet verzekerd. Nee, klopt. En dat is, dat is, gewoon, uh, ja, dat is gewoon super lastig. Dus ja, ja. Je, anders, uh, anders zit ik vier, vijf keer per jaar in Spanje. Maar dat ja. is dus niet, niet gebeurd dit jaar gewoon. Nee, klopt. Ja, het is, ja, is nou een keer zo. Ja, en, uh, ja hopen, hopelijk uh, dat we dat volgend jaar uh, gewoon uh, ja, toch wel dunnetjes over kunnen doen. Nou, dat hoop ik wel, joh. Ja, ja, ik ben alweer helemaal klaar voor het voorjaar straks. <laughs> nou, ik, ik, heb, ik moet eerlijk bekennen, ik heb uh, ja, de tuin uh, helemaal gesnoeid tot aan de grond. En, uh, dus ik ben uh, ja, eigenlijk al winterklaar. Nou, dan uh, laat de sneeuw maar komen. Ja. Laat maar vallen en dan hebben we dat al wel eens gehad. De, toch? Dan kunnen we, we de kerstvliegen uit de te halen. Ja, nou, is, daarom zeg ik, het hebben allemaal zijn charmes. En, eh, ja, ook, ook, ook, ook al is het eh, een beetje rotheid. Ik bedoel, ja, eh, kerst moeten we gewoon eh, blijven vieren. Ik bedoel, dat vind ik ook. Ja, gewoon een lekkere kerstboom. En, eh, joh, kan je kan hem zelf niet halen, laat hem lekker thuis bezorgen. En, eh, het is allemaal mogelijk, dus eh, we, hoeven niet, we hoeven eigenlijk de deur niet uit. Nee, maar weet je, ik, ik vind wel, je moet wel zo normaal mogelijk proberen te leven... dat het een beetje doorgaat, dat je de vrolijkheid erin houdt... dat je de leuke dingen kan blijven doen. Ja, je moet er zin in houden. Ja, vind ja. ik ook. Ja hoor, dat, uh, daarom zeg ik, uh, ja. Uh, iedereen zit al van, ja, maar dan kunnen we met de kerst niet bij elkaar zijn. Ja, pff, ja. weet je... Als zo, we zo, allemaal zo negatief gaan denken, ja, dan... Uh... Ja, daarom. En, en weet je, overal is een mouw aan te passen, weet je. Dat is maar een keer anders, weet je. Ja. Dan doe je het een keer anders. Nou, ja. dat, dan, uh, hè? dat maakt toch op zich ook niet uit. Nee, nou, dat, dat hetzelfde verhaaltje als dat iedereen zegt van... Ja, vroeger was het beter. Nee, het was niet beter. Het was anders. Anders, ja anders, ja, inderdaad. Ja, nou, soms een klein beetje beter, maar... Ja, goed, op bepaalde, op bepaalde gebieden. <lacht> maar goed, <lacht> dat is een ander verhaal. <lacht> Daar gaan we het niet dat over hebben, hoor. nee. <lacht> <laughs> nee, maar het is wel zo, weet je? Als, je, als je maar je dingetje kan blijven doen en dan ja, is het ja. maar eventjes op een andere manier, weet je, dat ja. is dan gewoon zo. Nou zo vind ik ook hoor. Dat, uh... Ik maak me daar niet zoveel zorgen om. Nee, nee, we moeten pas zorgen gaan maken als het, uh, als het, uh, als het boeltje niet gaat veranderen, zoals het nee, nu is. Inderdaad, ja. Dan, dan moeten we wel ons zorgen gaan maken, want dan gaat het behoorlijk lang duren. Daarom. En uh, ja, dan, dan krijgen we dadelijk nog een, een tweede volledige lockdown. Gelukkig, gelukkig hebben we een paar weken, hè? Want uh, ja, ja. Die week, je kan, er kan veel gebeuren in vier weken natuurlijk. Ja, dat sowieso. Ja. En we moeten positief blijven, hè? Zo is het. En uh, ja, gewoon eventjes, uh, wat ik altijd zeg, gewoon, uh, ja, probeer in ieder geval een beetje aan de regels te houden. Je hoeft niet ja. aan alle regels te houden. Kijk, pff, ja... Uh, je moet doen wat je kan, laat ik het zo zeggen. Ja, en we moeten het met elkaar doen, hè? Want ja. als de één zegt: ik doe het niet, weet je, ja, dat moeten we niet hebben. We moeten nu eventjes met z'n allen ervoor gaan. Ja, nou ja, inderdaad. Als je zegt: duizend uh, die zeggen: ik doe het niet, en, uh, en honderd zeggen: ik doe het wel, ja, ja. dan, dan, ja, dan, het dan is de nadigheid. Op. nee, inderdaad. Nee, daarom. Maar we, we blijven positief. Nou klinkt positief natuurlijk heel raar in coronatijd, want als je positief getest bent, is het niet goed. Maar blijven <laughs> nee, positief. Ja. <laughs> nou, laten we maar negatief testen dan <laughs> ja, Nou op, ja, inderdaad nee, dat hey, komt wel goed We gaan hem lekker draaien, heerheen Heerlijk, ja, ik heb er al weer zin in Dan krijg ik gelijk dat zomerse gevoel weer Ja, nou ja, dat had ik er net ook al eventjes <laughs> ik, ik, ik, ik hoorde Groelio Gleesjas Ik denk, oh, oh. ja dat, dat, dat deed me helemaal denken Ik denk, oh, ik moet, ik moet weg ik moest weg. Ja, heerlijk, <laughs> ja. Nou, maar in gedachten kun je altijd meegaan, hè? Ja, heerlijk is dat. Nou, maar gewoon uh, doordat de muziek dus, uh, uh, dat gevoel een beetje opwekt... Dat, uh, dat moeten we hebben. Ja, klopt. Dat is zo, ja. Klopt. Hé, hey, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. Ja, nou, uh, voor alle luisteraars daar uh, bij jullie in de Rijk in Zandvoort... Uh, mijn allernieuwste single, Race Smit, met Ga met me mee. Daar is die. Ja, geweldig. Oké, okay, hey, dankjewel en een heel goed weekend. Ja, jij ook man. Hè. tot de en, volgende keer. En tot de volgende single. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Oké. Okay. Hoi hoi. Hoi hoi. De zon staat aan de hemel, de vogels fluiten blij. Ik voel me zo gelukkig als de zon schijnt. De mensen zijn weer vrolijk, de winter is voorbij. Ik denk dan aan de woorden die er zijn. Wie komt wil ik weer lopen, hand in hand? Oh, ik verlang naar jou. Terras, wat kletsen met z'n twee. En kijken naar de mensen om ons heen. Een glimlach om je mond, de golven van de zee. Het leven aan de Mediterrane. Maar nou, wacht niet langer, want ik zie dat jij het kan De wachten maakt je blij. Ik schreeuw het uit en zing niet. Basian, Ray Smith en ga met me mee! Hey ja... Hey, Oké, okay. ga met me mee... en uh, ja, we gaan lekker verder met... Uh, duizend sterren... en dat allemaal van helemaal... Hollands. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Als kleine jongen bij jou aan de hand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 Nog eens een plaatje. Hey, kom aan, blijf niet staan en loop me achterna door de straat op het plein met je tingeltanboeren. Met je anti die je laatste geld je haren in de wind. en alles wat je vindt. En wie je ook bent. Koningin of president Wijs kan de vieger rond het tussen hoe papa bent. Iedereen mag mee op het feest, kom niet tegen. je loons in de blik, naar de vrouwen in een dik Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Ik hey, kom nou, laat ons gaan, met een warme liefde straen. Met twaalf tenk en, en de pols zonder naam Met het mes op je keel, met mijn part Je vuur en je vlam en de hele rotte plan, yeah Zijn we weg met de vijand en zijn houten kanon met toeters en met ballen aan een hele groot troon met gevoel vol wat humor en de dorpsharmonie de hoop op de vrede met wie kan niet wie? Dus kom nou, ga mee, ook al heb je geen idee van de straat waar ik woon, alle stoepen die zijn schoon, naar mijn tuin, naar mijn huis, altijd is er iemand thuis, naar mijn achterbalkon, daar leeft ze. Gouwe oude doos. Ja, Dimitri van Toren. En hé, hey, kom aan. En uh, ja, we hebben, nog een, uh, we hebben er nog eentje gevonden uit, uh, uit de oude doos. En uh, luister maar. Lekker hoor. Dan en Tony Orlando. En The high yellow ribbon. I'm coming home. I've done my time. Soms heb je dat wel eens. We gaan lekker uh, naar Rolf Sanchez en El Universo. <totstuken> Hallo allemaal, ik ben Bert. van Ik en Bert in de naam En wat fijn dat je luistert naar Entertainment for You... bij ZFM Zandvoort. Aju, paraplu. Uh, Rolf Sanchez. Uh, Sanchez. Uh, no puedo ni creer. Qué talla ha sido No te puedo sacar ya de mi mente Y duele mucho más que no contestes Te juro te que, no que voy detrás de ti Es que cualquier cosa yo puedo hacer menos perderte. Droefen niet, niet was het mijn bedoeling je te pijn te doen. Begrijp dat me af. Als je niet bij me bent, maakt het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 Ik ga het even kijken hoor. Ja, er gaat eventjes iets niet helemaal goed. Ja, hè? Nee, ja, nee, nee, ik weet niet wat er allemaal misgaat, maar. Kijk, uh, Dienan! Ja! Hé, hey, Bert, waar zit je nou? Ja, ik zit gewoon thuis, jongen. <laughs> er gaat hier van alles knipperen en, en, ja. en, en ik, ik denk, waar is die nou? Ja, het lijkt me wel een pietje wel, wat ik hoor, jongen. <laughs> <laughs> nou, nee, ja, het werkt weer allemaal, Fred. Ja, ja ik bedoel, ja. Dus, nee, we zitten gewoon kalpjes aan. Nou, we weten natuurlijk wel, we moeten gewoon weer allemaal een beetje terug naar af. Ja, heel, helaas. Ja, ik vind het wel vervelend. Ik kan helemaal niet tegen die kap, die <coughs> dagen dan echt niet. Nee. Ik kom die winkel niet meer in, jongen. Ik mag de, de, de supermarkt niet meer in. Nee. <laughs> ja, maar wat word je dan, dus je zoekt iedere keer weer een nieuwe mogelijkheid. Dus wat ik nou heb, is uh, dat we het, uh, het spulletje maar laten brengen. En dan, uh, ja, dat, dat is wel niet wat ik eigenlijk wil, want ik hou gewoon lekker van die kleine winkeltjes, weet je. En ik denk het ook wel dat hij niet dan ging je bij de slagen dat halen en bij de groenten ja. dat. Ja, dat is natuurlijk in alle jaren is dat sowieso wat vooral op de supermarkt. Ja, dat is ja. le lekker oude ouderwetse, weet je wel. Ja, jongens, daar kun je daar praten met die met, en met, met, met die en met, met, met de klanten natuurlijk. Ja, een beetje... Ja, ja, ja vroeger was het veel meer uh, socialized als nu natuurlijk. Ah, uh, uh, maar toen hadden we ook nog niet echt, uh, echt veel van die grote supermarkten. Nee, nee. Ik, nee. ik weet dat uh, uh, voordat Albert Heijn eigenlijk bestond... Uh, en, en, en, en C1000 en noem maar op. Uh, ja. Ja, toen hadden we eigenlijk... Uh, de eerste supermarkt was een beetje de, de, Simon, de Simon de Wit. Doet, uh, ja, de naam, ja, en de Gruiter, weet ik ja, ook. Ja, de Gruiter inderdaad. De gruiter. Ja, <laughs> ja, ja dat... Doe doe de de de grote flessen staan... Ja. Met, met van dit oranje uh, rubber of zo met zo'n pompje er ja, ja. Daar een soort uh, bulldoodachtig oude klonje koeien. Waar iedereen een roker doet. die handen op. Ja ja, ja, ja, ja. En, en natuurlijk had je... Uh, eigenlijk zijn we eigenlijk een beetje uh, terug naar af. Zit ik me eigenlijk te bedenken. Want vroeger had je een, een, zo'n zo driewielenkarretje, uh, zeg maar... Wat helemaal uh, gevuld was met uh, ja, die langs de deuren reed voor brood en, en, ja. en melk en vla en yoghurt en uh, noem maar op. Ja. En eigenlijk is het nu weer hetzelfde, alleen ja, komen ze nu met een, een, vracht, uh, een vrachtwagen. Ja. Uh, en, uh, ja, maar goed, het was toch wel even anders. Fred, er kwam een melkboer. Ja, die en... zitten het op je stoepje als je niet thuis was. de melkkoker gingen ging we naar beneden en dan krijg je dus een liter melk of een halve liter. Ja. En, uh, iedereen kwam langs de deur, de bakken komen aan de deur. De schillenboer, noem maar allemaal maar op. Dat was, uh, ja, dat was... en, en, dan, en de dat lorenboer, was... hè, niet te vergeten. Ja, ja, ja zeker. Ja, als je oude loren had, dan... Uh... Denk je, jongen, ja. Ik weet nog heel goed te uh, herinneren in Amsterdam... dat op een gegeven moment dat, uh, uh, de, uh, de fietsen op slot gingen. Dat was wel wat. Die stonden altijd gewoon ja. niet op slot. Klopt. Ik liet, ik liet hem ook altijd open tegen de boom aan staan. Dat weet ik nog. Ja, ja. weet je, en dan, dat was dan ook zo'n tijd geleden... weet je, nog in, in, bij De Wereld Draait Door... Terlau, die was daarin, die had het over een touwtje uit de brievenbus. Nou, dat weet ja. ik ook nog. Ja. Maar die werd helemaal belachelijk gemaakt, alsof dat gek was. Maar het ging eigenlijk gewoon over ouderwets vertrouwen. Dat je elkaar gewoon kan vertrouwen. Ja, ja, ja, ja. en dat is, dat is gewoon helemaal uh, ja, dat is gewoon verdwenen. Ja, en dat was inderdaad het uh, kabeltje uit, uit de brievenbus, ja. inderdaad. Of, uh, ja. hey. Maar je, je had ook een, een loper en die past op alle buitendeuren. Ja. Precies. Ja, dus als jij hem vergeten was, dan kon je bij de buurvrouw of bij de buurman ja. aanbellen. Van, joh, heb jij de ja. loper even voor me? Ja, nou, dat was toch prachtig eigenlijk ja. allemaal. Hoor. Ja, ja. Je, ja, ja. Het ja. was gewoon, ja, je was bijna familie van elkaar. Je kon gewoon zo, je liep gewoon bij elkaar, je kon, het, het huis binnen. Het was heel gewoon. Ja, ja, ja, want uh, ja, je, je had inderdaad uh, één, één opgang. En je had ja. natuurlijk de buren uh, boven je en beneden je. En, en ja. ja, je zat eigenlijk op één trap met z'n drieën. Ja, en de buren die, die, die maakten de trap met elkaar schoon. Ze ja. waren met elkaar de, de, de, de, de lopers aan het kloppen, uitkloppen en dat soort dingen. Dat had gewoon allemaal weg, weet je. Dat is, weet je wat ik wel denk, Frits? Ik denk dat we in een tijd zitten van een soort, ja, noem het maar een reset zeg maar, ja. waar, waar je straks weer van die figuren krijgt en die vinden dan iets uit. En dan is het echt van, wat een aha moment zegt, <lacht> daar wij daarna en dan blijkt het gewoon hetzelfde te zijn wat in de zestige jaren. <lacht> ja. Weet je? <lacht> Zoiets. Ja maar, de, ja, maar zo werkt het met de mode ook Bert. Ja, zo is het. Is het eh, beetje... Ik bedoel, we hebben... We lopen. Ik... Nee, maar goed, wij hebben vroeger in, in, die, in die broeken gelopen... met de, uh, uh, beneden wijen wijpen en, en strak van boven. Ja. En, en dat heb ik later, heb ik dat in de jaren negentig, heb ik dat weer teruggezien. Ja. En dit is nu ook weer uh, helemaal in de mode. Ja, ja dus is, ik bedoel maar. He, dat, ja, dat, dat, met, die, uh, met die gevulde schouders. Ja. <laughs> dat is ook weer... schoudervulling, ja. <laughs> Ah <laughs> uh, ja, ja jongen. Ja. Ach ja. We ja. bekijken het gewoon, maar weet je, dat is echt zo. Dus ik merk het wel, dat je. Je krijgt zulke, Het blijft gewoon een rare tijd met al die informatie die rondgaat. We lopen allemaal massaal lopen we achter het, het, het, het Rutte verhaal. En ik verbaas me de hele tijd weer, jongen. Uh, de, de, nu wordt er iedere keer, ik heb laatst ook met iemand van de week, dat was, gisteren was nog met iemand dat ik erover, Nou, ja, als je, de, van de, de, de 8000 besmettingen, ik zeg, dat zijn geen 8 dagen besmettingen de, vandaag, dat is in totaal 8000. Ja. Mensen denken echt dat het per dag zo is. Ja. Ja, <lacht> maar, dat ziet, ja, maar, maar dat is niet de schuld van de mensen, dat is meer de, eigenlijk een beetje de schuld van uh, de media. Dat is, nou, bedoel ik, dat is toch een valse uitleg, is dat? Ja, ja, ja. Daarnaast vind ik ook zo raar, Weet jij nog te herinneren, in maart zei onze minister-president van ja, we gaan voor een intelligent lockdown ja. en we gaan voor groepsimmuniteit. Ja, nou, ja groepsimmuniteit. Nou ja. Daar hebben we het nou over toch, over besmetting, ja. dat is groepsimmuniteit. En niemand stelt die vraag meer. Nee. Dat is, dat was, en dit was toch wat je wilde. Ja, het is inderdaad zo. Ja. Dat vind ik van die rare dingen, Fred. Ik zat ook laatst. Ik zit ook op LinkedIn, zit ik. Hè? Ja. En toen zag ik voorbij komen een, een, een, een dingetje van Maurice de Hond. Nou, die was toch echt wel de man van Nederland met de cijfertjes. Ja, en, waar, ja, ja. Je, waar je keek was Maurice de Hond. Dan zat hij de wereld draait door of noem het maar op. Als er ergens een cijfertje moest komen, was het Maurice de Hond. Deze man is volledig uitgescheten door iedereen. Je hoort niks meer. En die man, als je dus kijkt wat er op LinkedIn stond... of op zijn zaak... dan, dan zie je gewoon dat het allemaal gaat over die cijfers... die worden getoond door de RIVM... en waarvan ja. hij zegt: de klopt en houdt van. Nou, nee maar. je het lees, jongen, dan denk je van... hè? Weet je? Nou, en dat, dat vind ik wel gewoon... Heel lastig gewoon. Je merk ik gewoon, op de vierkante meter moet ik zo gewoon goed bij mezelf te raden gaan. Hoe is het nou met mij? Weet je, ja, ja. vooral niet te veel meegaan in al die, uh, al die toestanden, maar gewoon goed bij mezelf te raden gaan. En ik ja. geloof dat het mensen, gewoon dat is echt hetzelfde wat we nou hadden over het, van vroeger. Gewoon ja. weer eventjes een beetje nuchter met de pootjes op de grond en ja. luisteren en voelen bij jezelf, is dat echt wel wat ik wil? Zo ja, dan doe ik het. En zo nee, dan doe ik het niet. Wat de consequenties ook zijn. Dat vind ik gewoon zo. Zelf... Ja, ja, ja, we moeten, ja. Dat zeg ik, wel een beetje op elkaar letten. En ja, dat, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, maar weet je, Fred, ik vind het ook een beetje gevaarlijk. Weet je, ik zal je zeggen, waarom Ik heb een a, bloedhekel in die kappies. Ik kan er niet tegen. Ik krijg nee. het benauwd. Ik lees dat gewoon dat je je eigen koolmonoxide binnenkrijgt. Ja, dat klopt. je gezond bent. Ja, ja, ja, ja, ja. uh, uh, er zijn allemaal discussies waar je hoort van, nou ja, het, uh, zelfs RIVRIM had gezegd: Nou ja, ik weet het niet echt. Maar ondertussen, omdat iedereen zo spuug en spuugzat is, uh, dan gaat iedereen nog eventjes stevige schades eronder zetten. Van, nou in godsnaam, laten we allemaal met je kapies op gaan lopen. Zie uh, je de supermarkt, kom je niet meer binnen als je geen kappie op hebt. Ja. Uh, maar ondertussen, als ik net zonder kappie aan kon lopen. Dan moet ik uitkijken dat ik niet voor gekiel haal. Want ik ben opeens <laughs> tegen die handel. Je ja, ja, ja, ja, ja. krijgt een polariteit krijg je. Want als we niet uitkijken, dan vliegen we elkaar in de haren, Fred. Dan moet het ook niet ja. zijn. Nee, en dat is, uh, dat is wat ik uh, inderdaad ziet gebeuren. Ja. Ja, en uh, ja, dan moeten we voor oppassen dat we niet uh, eh, met elkaar op de vuist gaan. Nou, dat is ja, dat, dat, dat heb helemaal geen enkele zin. Helemaal niet. Weet je, weet je wat ik denk, Frit, Dat het gewoon weer tijd is voor een lied van Bep en Bert. Ja. Misschien wel het allereerste liedje wat we uitbrachten in maart ook in mei. Waar sta jij? En, uh, waar sta jij? Dat gaat ja. helemaal over dit verhaal wat we het uh, nu over hebben. Ja, want uh, weet je dat we twee zielen één gedacht hadden? Oh, is het waar? Ja. <laughs> ah, we zitten er weer fris achter, hè Fred. Ja, toch? We staan er ja, volle energie. <laughs> ja, nou ja, ik bedoel... Uh, ja, ik, ik laat de moed niet zakken, Bep. Maar Bed. nee, Wat is Bep eigenlijk? Ja, Bep is naar de vriendinnen toe. Dus oh. ik zit uh, moedersaal... Uh, alleen kerstfeest te vieren. <laughs> <laughs> ah, die bewaren we nog eventjes. Ja, dat denk ik ook, nog eventjes. Nee, maar dat is goed, Fred. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik ga wel lekker luisteren naar ons uh, fantastische lied. Mensen gaan lekker genieten en staan dus er zitten lekker bij stil. In deze tijd, waar sta jij? Zo is dat. Zit hem maar op, jongen. Dan komt hij. <laughs> Oké, okay, Fred, tot volgende week. Hey, tot volgende week, hè? Goedjes. En groet aan uh, Bebje natuurlijk. Waar ik zal het doen. Je? Jij ook hier zaten. Ja, Oké. Okay. Hoi hoi, goed weekend. Hoi.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 Dan lig ik met het virus in mijn nest. Nou, dat is lekker dan, ben je mooi klaar, Ga Zou jij me merden als de pest? Oh, kom maar, mijn moeder de vrouw. raak jij volledig stress. Ik kijk wel beter uit. Vind jij dat hamster, hamster in de pot? He, jouw extra blikje en, en heb ik extra centen te matten. jij met mij de bal oppakken? Of vul je liever je eigen zakken? En heb je maling aan de rest?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 Of zeg je dan misschien met van? Zou je dat leggen? Tuurlijk we ja, wel! Waar sta jij, als de nood aan de man komt. En waar sta jij, als mijn stem wordt geschoren. ben je dan je mondje Zeg het, waar sta jij, als het er op aan komt. Jij bent de zeiken, kan Dan ik het wel bekijken? bekijken. Of ga je ervoor? Als ik het niet zo goed meer weet. Ach, En zelfs je voornaam steeds vergeten. Ik de beste overkomen. Mijn proef weer vol zit, maar een scheet. Daar in werd. Deel jij nog, nog liever lee? Laat laatste russen binnenvallen. Zou of interesseert het je gered? En als ik naar de paper waar sta jij als maakt er hem me onthalen? En waar sta jij als ik een lootje heb gelegd? waar sta jij, zou jij mijn leven verhalen?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 Zou je nog steeds op je benen met het vuur aan je schenen of ga jij er vandoor? Gaan we naar de galamise? Waar zal jij dan voor kiezen? Zou jij je bezetten? Neem jij de kruilatte? Of ga je ervoor? Waar sta jij? Zou dat was die doen? Beb en Bert en de nazaten. En waar sta jij? En uh, ja, was weer eventjes... Uh, ja, Bert. Nee, Bert zonder Beb. Want Beb is eventjes, gehoord hoort op. En uh, ja, dat was uh, Beb, Bert en de, uh, de zeiklijn eigenlijk, ja. Maar dit is uh, Frans Bauer. En uh, hij heeft het over een beschuitje.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 Genieten van je lach en van de een zoek Samen met jouw wel een bestrijdje willen eten Gewoon genieten, lol beleven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 Genieten van je lach en van een zoek Ik zou met jou willen een willen eten Gewoon genieten, lol, de leven Ik van je houden dag en nacht En knuffelen, het liefst heel zacht Ik zou met jou willen een schuintje willen eten ik bij je zijn niet voor heel even. Ik wil met jou alleen de leuke dingen doen. Genieten van je lach en van een zoen. zou met jou wel een beschuitje willen eten. Gewoon wil genieten, lopen, leven. Ik wil van je houden dag en nacht. En knuffelen het liefst heel zacht. Ik zou met jou wel een beschuitje willen eten. Frans bouwen. En uh, ja... Ik zou zeggen, schakel je net maar in. Welkom in de tweede uur van Entertainment for You. En uh, ja, we hebben iemand uh, aan de telefoon. En uh, dat is uh, Dania. Dania, een hele goede avond. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Hey, Hallo. Ja, hoe is het met jou? Ja, super En met u? Ja, heerlijk. Zeg maar jij hoor, anders voel ik mij al zo oud. <laughs> ja, ding, <laughs> Sorry goede opvoeding, hè? Ja, ja, ja, nee, goed, dat, dat, dat voorop. Nee, maar ja. uh, nou, zeg maar, zeg maar, zeg maar, gewoon jij. Oh, nee. Jij, jij of je? Ja, dat nou, komt helemaal goed. Ik zal mijn best doen. Oké, okay. hey. uh, Ja, jouw nieuwe uh, single? Uh, ja, klopt, Juanito. Juanito? Ja? Ja. ja, klopt helemaal. Ja, normaal is het altijd Juanita, maar... Ja, ja, we hebben het een beetje veranderd, de naam. Uh, ja, hoe is het uh, zo uh, uh, ja, uh, eigenlijk uh, ontstaan? Ja, eigenlijk uh, is het ontstaan door mijn uh, moeder lief. Die <laughs> ja. heeft hem uh, gevonden via een Facebook site. Die uh, ja. Ja, daar komen allemaal muziek uit de jaren 80, ja, 70, zeg maar, rond die richting. Ja. En uh, daar kwam ze ditje tegen van uh, Nick McKenzie, Gooi Nita uit 1970. Ja, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Uh, die ken ik. Die <laughs> ja, hoeveel <laughs> ken ik die? Ja, klopt. Cool. Echt een supernummer eigenlijk. Ja. Hoorde, toen ik hem ook voor het eerst hoorde, toen ik gelijk van... Wauw, wat een mooi nummer. En ja, de, de zomer kwam eraan een leuk zomerhitje gaan maken. Ja. Ja. En toen ja. hebben we, zijn we ermee aan de slag gegaan. Ja, want het is inderdaad uh, ja, toch wel... Uh, even kijken, begin jaren... Wat is het? Eind jaren zeventig? 76, ja, 76, 77 volgens mij ergens, die, uh, die komt. Ja, dat klopt, ja. ja. En toen uh, ja, hadden we het er toevallig net over. Ja, dat zijn nog ja. van die, uh, hadden we nog broek aan met uh, strak van boven en pijpen van onder. Ja. Dus ja. ja. <laughs> maar die komen weer terug. Ja, ja ze, zijn, ze zijn er al geweest ook. Hè. In het uh, begin, ja, uh, of, tenminste halfwege 90, geloof ik. Ja, toen zijn ze even terug geweest en, ja. Toen kregen we broeken met allemaal vlekken erin. Alsof we met de bleekwater aan het spelen zijn geweest. Ja, dat is wel, ja. en, en daarna kregen we de scheuren erin. Ja, ook nog. Oh ja, ja dat ook nog. Ja. <laughs> nou ja, ik, ik ben benieuwd wat de volgende weer wordt. Ja, daar ben ik zelf ook benieuwd. Maar uh, ja, dit, dit is een, een prachtig nummer. Hè? Groen en uh, voor voor Nick voor, voor, voor Ja, Nou ja, jouw moeder is een beetje dezelfde leeftijd, denk ik, als, ja, als ik. Ja, die heeft het ook meegemaakt. Ja, ja, ja dus uh, ja. Toen hadden we nog uh, hele leuke en, en, en goede ja. muziek. Ja, toen was het zeker Soms uh, heb ik ook altijd van moeder gezegd. van Waarom heb je nou 2000? Daarvoor? <laughs> ja, maar <laughs> waarschijnlijk was het toen nog te jongen. <laughs> ja ja dat was waar ja klopt hey. Hey. Hey, maar um, zijn er al nieuwe ideeën ontstaan uh, ja zeker ja. we zijn nu ook al uh, bezig met een nieuw nummer ja. we zijn er al uh, heel druk mee bezig eigenlijk we hebben al eten gezongen en uh, ja, we zijn nog een beetje bezig om uh, voor de videoclip en er omheen en... Er komt zeker uh, een nieuwe nummer uit. En ik heb ook al van iemand anders weer een nummer ingezongen. Dus die komt ook nog uit. Oké. Okay. En uh, bij mijn andere nummer die ik hiervoor heb gemaakt. Het was maar een droom. Ja. Daar komt uh, ja, een uh, DJ die heeft mij benaderd. Die heeft ook een, uh, ja, een soort van remix gemaakt. Op het liedje van uh, Barry Papa. Ja. En dat wou hij ook heel graag gaan doen op mijn nummer. Het was een droom. Dus die komt er ook nog aan. Oké. Okay. Dus dat wordt eigenlijk een nieuw jasje zeg maar. Dat wordt een, uh, een remix. en ja, dat wordt ja. compleet een nieuw jasje ingestoken, ges zeg maar. Ja, dan gaat hij helemaal, uh, ja, een nieuwe videoclip komt er helemaal bij en uh, ja, en dat wordt een remix eigenlijk. Ja, even kijken hoor, want ik, ik zie hier ook nog titels zoals El Hirwadi en uh, Fugel Nakal Oh, die uh, titels die ken ik niet, volgens mij. Oh, Oké, okay. <laughs> nou ja. <laughs> ja wat het allemaal is, ik weet het niet. <laughs> ja, je hebt ook een uh, zangeres ergens in, oh, dat, dat weet ik niet, ergens uh, heel ver weg, en die heet volgens mij ook Dania, en daar uh, hoort je ook al nog iets wat. Dus dat kan ook zijn van een andere... Oh, dat zal het zijn. <laughs> ik, denk, ik denk, wat heb ik hier nou allemaal in mijn playlist? Ik denk, wat is dat dan allemaal? <laughs> ja, nee, dat kan zijn dat van uh, iemand anders is. <laughs> ja, waarschijnlijk, ja. Ik, ik denk, nou, ben ik nou helemaal gek of... Nou ja, dat ben ik dus. Dat denk ik niet. Hé, <laughs> hey, maar um, ja, dus, dus leg uh, ja, een remix op de plank. En uh, ja, jullie zijn bezig met, met wat andere dingetjes. Uh, videoclip en dergelijke. Uh, ja. ga, ga je nog iets uh, doen uh, betreft uh, kerst? Het is kerst? Ja, dan, dan ga je nog uh, muziek uh, maken. ja. Dat is een hele goede vraag. Bijvoorbeeld, daar zaten we eigenlijk zelf ook wel bij na te denken om ja, met kerst wat leuks te doen natuurlijk. Maar ja, het is nu best wel korte tijd daarvoor om nu een liedje te schrijven voor kerst. Nou ja, goed. Ja. Kijk, ja. Ik bedoel, het is een rotperiode, maar goed, kerst moeten we niet overslaan, toch? Nee, zeker niet. Nee, nee, dat is zeker waar. Ja, ik, misschien gaan we nog wel wat doen. Maar ja, dus we lopen er zelf ook nog eventjes over na te denken. En ja, misschien wel, ik weet nooit. Nee, zo is het. We gaan het afwachten. Ja, nou, dat komt goed. <laughs> Oké. Okay. hey, uh, Danja. Uh, ja? Ik zou zeggen... Kondig hem lekker aan. Komt helemaal goed. En hartstikke bedankt dat ik in, uh, in de uitzending mocht zijn vanavond. Ja, graag gedaan. Ja, er ja, was eventjes iets uitgelopen. Maar dan ga je niet. Oh, nee. achteraf toch niet. Hè? Er is we, allemaal mensen. zo. We uh, kunnen hem nog draaien voor acht uur in ieder geval. Daarom. <laughs> Oké. Okay. Ja. Hé, hey, uh, ja. Kondig hem lekker aan. En dan, ja, dat uh, komt helemaal goed. Nou, hierbij kondig ik mijn nummer aan, die nu ongeveer twee uit drie maanden uit. Dus ik hoop dat jullie er allemaal van mogen genieten. Zoveel dat ik ervan geniet natuurlijk. Dus luister allemaal gezellig mee. Maar nou, goed Nieto. Oké, okay, dankjewel, Dania. Dankjewel. Hoi hoi. Doei. Goed weekend. Doe-doe. Dankjewel. dankjewel. dankjewel. Was het dan Dania en uh, ze hadden het over Juanito? Ja, een parodie op de, ja, de Engelstalige versie natuurlijk van Nick McKinsey in de jaren 70. Volgens mij was het 1977. Daarmee stond hij ook nog in de top 40, weet ik. En uh, ja, hoog genoteerd in ieder geval. Uh, ik weet niet meer precies op welke plek hij het behalve. Maar uh, ja, dat hij hoog stond inderdaad, dat uh, weet ik wel. En ja, we gaan uh, denk ik nog heel veel van Dania horen. En we gaan nog een plaatje draaien. En dat is er eentje uit de, de Entertainment For You Dutch Top 5. Uit de Entertainment For You Dutch Top 5. En dat is Dion Verwer. En geef me maar de schuld. Dat het zo komt lopen. Ik mis je elke De laatste plaat. Ik wil u bedanken in ieder geval. Voor deze avond. Voor het luisteren. Dit was weer de twee uur Entertainers, entertainers. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen graag tot volgende week. Een goed weekend. En geniet ervan. Bye bye. Doei wij. wij. Doei doeg.